10 uur. Het los journaal door Alt Megens. Afvalverwerker Van Gansenwinkel schrapt honderden banen in Nederland en België. Vooral staffuncties verdwijnen. Van Gansenwinkel heeft in totaal 7500 mensen in dienst... van wie ruim de helft in Nederland. Vanmiddag wordt het personeel geïnformeerd. De afvalverwerker heeft het moeilijk door de economische crisis. Daardoor neemt de hoeveelheid bedrijfsafval af. En ook zijn er te veel verbrandingsovens... waardoor het bedrijf scherp moet concurreren. Volgens FNV-bondgenoten is er nog een reden dat het slecht gaat. Van Gansenwinkel werd in 2007 overgenomen door investeerders... die zouden het vol hebben gestopt met schulden. Bij de Duitse parlementsverkiezingen van volgend jaar... neemt de Duitse oud-minister van Financiën Peer Steinbroek... het hoogstwaarschijnlijk op tegen bondskanselier Merkel. De huidige fractievoorzitter van de SPD, Frank-Walter Steinmeier... zou zich hebben teruggetrokken. Volgens de Duitse krant Bild komt er vanmiddag een speciale raad bij elkaar die Steinbroek voordraagt als kandidaat. De nominatie stond eigenlijk gepland voor het einde van het jaar, maar wordt waarschijnlijk dus vervroegd. Tijdens de verkiezingen in 2013 kiest Duitsland een nieuwe bondsdag. Die bepaalt vervolgens wie bondskanselier wordt. Het leger van Kenia is de Somalische stad Kishmau binnengetrokken. Daarmee lijkt de val in zicht van het laatste bolwerk van de islamitische rebellenbeweging Al-Shabaab. De opstandelingen boden volgens de Keniaanse regering weinig verzet. Waarschijnlijk hebben ze zich teruggetrokken op het platteland. De Keniaanse en Somalische regering voeren al lange tijd een offensief tegen Al-Shabaab. De terreurorganisatie pleegt geregeld aanslagen in het grensgebied van de landen. Daarbij zijn al veel mensen gedood. Vorig jaar viel Kenia met goedkeuring van de Verenigde Naties Somalië binnen om de terreurgroep aan te pakken. Correspondent Koer Lindeijer. Nu is eindelijk duidelijk dat na anderhalf jaar heel stevig vechten in Somalië... de VN-troep van Amisom, vooral Oegandese, Burundese en Keniaanse troepen... dat die interventie internationale interventiemacht aan de winnende hand is... en Shabab met de staart tussen de benen aan het wegtrekken is. Bij een ongeluk in Nijmegen is vanochtend een vrouw omgekomen. Ze kwam rond vier uur onder een vrachtwagen terecht... De chauffeur ontdekte pas na enkele kilometers dat hij iemand had aangereden, zegt de politie. Een vrachtwagen heeft, um, ja, we denken op de Winselingsweg, uh, een aanrijding gehad uh, met een persoon. En uh, die persoon is klem komen te zitten onder de vrachtauto. En de vrachtwagenchauffeur heeft hier, waar hij bij zijn bedrijf was, uh, dat eigenlijk pas ontdekt. Het slachtoffer is vermoedelijk een voetganger. De chauffeur, een man uit Prinsenbeek, is aangehouden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer wisselend bewolkt en vooral aan de kust kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanavond neemt vooral in de noordwestelijke helft de bewolking toe en komt een bui voor. Morgen dat wordt een grijze dag met buien. middags trekken buien naar het oosten en dan klaart het vanuit het westen op. ANWB-verkeersinformatie. Bij Amsterdam nog viel op de A10, de A10 West richting de A10 Zuid... tussen Osdorp en de Rij 3 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd met een personenauto en een vrachtwagen... op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en harningsveld giezendam staat 2 kilometer. De hoofdrijbaan bij het knooppunt Gorkum is dicht. Verkeer kan erlangs via de parallelbaan.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 Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl Johan de Zwart. Kankerpatiënten hebben een te negatief beeld van chemotherapie. Exotische vogels, doelwit van georganiseerde criminaliteit. De oudere zorg wordt onbetaalbaar en de oplossing is de zorgcorporatie. De leden zijn de baas in de zorgcorporatie. Wij willen zelf bepalen hoe de zorg eruit ziet. De corporatie is de meest democratische vorm die je kunt vinden. En het ochtendumeur van Cisca Dresselhuis. Het is ruim 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van CARO. Goedemorgen Nederland. Mensen die nog nooit chemotherapie hebben ondergaan... verwachten dat de meeste bijwerkingen erger zijn dan dat dat wordt ervaren... door mensen die die chemotherapie ook echt hebben gekregen. Nou, dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder kankerpatiënten. Goedemorgen, Julia van Weert, universitair hoofddocent... communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. U deed dat onderzoek en van chemotherapie word je hartstikke ziek. Dat is het beeld, maar volgens kankerpatiënten valt het wel mee zelf? Ja, we hebben het onderzoek gedaan zowel onder uh, patiënten die zelf chemotherapie hebben gehad als onder mensen die zelf nog nooit te maken hebben gehad met chemotherapie. En het nee. blijkt inderdaad dat de mensen die nog nooit chemotherapie hebben gehad de meeste bijwerkingen erger inschatten dan ze worden ervaren door de mensen die dat wel hebben gehad. Uh, dat geldt dus hebben in feite een negatiever beeld over de meeste bijwerkingen. Ja. Ik moet er wel bij zeggen, dat zijn een paar bijwerkingen waar het omgekeerde voor geldt. En dat geldt om bijvoorbeeld voor vermoeidheid, seksuele problemen en hand- en voetklachten. Dat zijn juist bijwerkingen waar eh, chemotherapiepatiënten meer last van hebben gehad. Ja. Dan, dan dat niet chemotherapiepatiënten zouden verwachten. Ja, maar hoe verklaart u dat grote verschil tussen uh, wat van tevoren verwacht wordt en hoe de realiteit dan achteraf blijkt te zijn? Um, nou, ik denk um, dat een deel van de verklaring is... dat er heel veel ontwikkelingen zijn geweest in um, de chemotherapie... en dat de beeldvorming misschien nog de beeldvorming is van jaren ja. geleden. Even voor duidelijkheid, we hebben het over de chemotherapie... maar dat zijn allemaal verschillende therapieën eigenlijk, he? Ja, het ja. zijn heel veel verschillende bij elkaar gegooid. Maar het, uh, bijvoorbeeld, ik heb zelf wel eens een interview gedaan met iemand... die uh, ze had het hele huis vol staan met bakjes... omdat ze had gehoord dat ze misselijk kon worden en kon braken. Maar bijvoorbeeld misselijkheid is een bijwerking... waar heel veel medicijnen inmiddels voor zijn ontwikkeld... en wat vaak heel goed goed onder controle te houden is. En mensen die zelf niet te maken hebben gehad met chemotherapie... die weten dat blijkbaar nog niet. Ja. Maar goed, er is dus blijkbaar iets mis met die beeldvorming uh, van tevoren. En hoe komt dat? Um, nou, is iets, nou, ik denk vooral omdat de ontwikkelingen sneller zijn gegaan. Uh, en natuurlijk als je zelf niet te maken hebt met chemotherapie... dan hou je niet alle ontwikkelingen bij natuurlijk. Nee. Um, maar goed, je hoort van een arts... Uh, uh, nou ja, chemotherapie is een optie en daar zitten deze en deze bijwerkingen aan. Mm -hmm. Is er iets mis met die voorlichting? Um, nou, ik, ik moet erbij vertellen, die voorlichting die is extreem complex. Omdat de bijwerkingen zijn voor elke patiënt verschillend. Zelfs als ze dezelfde chemokuur chemo krijgen. Ja. Um, de voorlichting in Nederland over chemotherapie wordt heel vaak gedaan door verpleegkundigen. Die, die hebben een speciaal voorlichtingsgesprek vlak voordat de chemotherapie begint. En in dat gesprek komt ontzettend veel aan de orde. Ik, ik denk dat wat er mis is misschien, of wat beter zou kunnen is um, dat meer afgetast zou kunnen worden... wat weten die mensen al, waar maken ze zich zorgen over... en uh, ja, wat, waar zijn ze bang voor... en dat daar meer op ingespeeld gaat worden. Ja. Maar zit de verkeerde beeldvorming vooral bij de, bij de patiënt die meer moet vragen, of bij de arts die meer informatie moet geven en actuele informatie vooral over de laatste ontwikkelingen, zoals u net aan het begin al zei. Nou, ik denk niet zozeer dat er meer informatie moet gegeven, gegeven hoeft worden, beter. Nou, beter afgestemd op de patiënt die voor uh, de arts of de verpleegkundige zit. Dus ken de patiënt, uh, ken de mens achter de patiënt. Uh, dat is denk ik de boodschap. Uh, want Sommige mensen die denken er te luchtig over... en anderen denken er te moeilijk over. Ja. Ik moet er ook nog bij vertellen... Het gaat niet alleen, die voorligging gaat niet alleen over bijwerkingen. Uh, er komen heel veel andere aspecten bij. En uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook... dat uh, chemotherapiepatiënten vinden... dat er meer aandacht besteed had moeten worden... aan bijvoorbeeld hoe mensen thuis om kunnen gaan... met de gevolgen van de chemotherapie in het dagelijks leven. Dus meer aandacht voor praktische adviezen. Ze willen graag meer aandacht voor de prognose... En ze willen eigenlijk ook meer aandacht voor naasten. Dus uh, het is eigenlijk een ontzettend complexe voorlichting. Mm -hmm. Waar patiënten hele hoge verwachtingen van hebben. Ja. En wat gewoon veel vraagt van de communicatievaardigheden van de arts of de verpleegkundigen. Ja, want daar gaat dit over eigenlijk, hè? communicatie, informatievoorziening. Precies. Ja. Ja, wat moet er nou over. gebeuren om die... Ik bedoel, het is een ingewikkeld verhaal. Uh, dus waarschijnlijk is er ook niet een, een pasklaar antwoord op. Of een 1, 2, 3 antwoord. Maar wat moet er nou gebeuren om dat dan te verbeteren? Nou, Ik hoop dat uh, dit onderzoek weer aanleiding is voor discussie in de praktijk... van hoe kunnen we het nog beter doen. Ik heb zelf in een uh, eerder onderzoek hebben we een interventie ontwikkeld... Waar, waarbij verpleegkundige echt geleerd is... Om beter in te gaan op de individuele behoeften. die mensen die voor hun zitten hebben. Ja. Dus ik denk ook dat door training. Maar goed, dan um... zit je tegenover een patiënt. en die spreekt die behoefte niet uit. ja, wat moet je dan? Nou, het is gebleken dat je eigenlijk. met hele simpele vragen. die nu vaak niet gesteld worden. daar inzicht in kunt krijgen. Als je gewoon aan iemand ja. vraagt. van wat voor iemand bent u? Bent u iemand die alles wil weten? of bent u iemand die de hoofdpunten wil weten?. krijg je daar over het algemeen een heel helder antwoord op. van een, van een patiënt. Maar die ja. vraag wordt heel vaak niet gesteld. De dus... voorlichting gaat nu te veel uit van algemeenheden eigenlijk. Ja, de voorlichting is te vaak. Een standaard verhaal. Ja. Terwijl het eigenlijk het verhaal aangepast moet worden op de specifieke omstandigheden van de patiënt die voor de, voor de zorgverlener zit. Ja. Opvallend ook aan het onderzoek is dat hoe ouder de patiënt, hoe minder kennis over de uh, chemotherapie. Ja, dat klopt hoe ook. Hoe kan dat? Um, ja, dat is natuurlijk uh, door om verschillende redenen te verklaren. Sowieso gaat natuurlijk de cognitieve capaciteit van ouderen wat achteruit. Uh -huh. Over het algemeen is het ook zo dat ouderen meer. Um, cognitieve activiteit noemen we dat dan, dus meer energie willen steken... in emotionele zaken dan in kennis. Ja. Dat Ik zie je eigenlijk ook terug in ons onderzoek in het gesprek. Het geldt voor alle gesprekken dat heel erg belangrijk is dat er een goede sfeer heerst... dat de zorgverlener ook actief, affectieve communicatie toepast. Dus dat Affectief, wil zeggen, ja. Is het te zakelijk dan nu? Um, ja, nou die emotionele steun die is heel erg belangrijk... en die blijkt voor ouderen nog belangrijker te zijn als voor jongeren. En dat is vooral belangrijk omdat dat een... Uh, voorwaarde is voor goede informatieverwerking. Dus als mensen zich niet op hun gemak voelen... Ja. en zich niet gesteund voelen, ook niet door de zorgverlener... dan gaan ze eigenlijk die informatie ook niet opnemen... Mm -hmm. omdat ze nog te veel stress hebben. Ja. Hoe komt het dat vrouwelijke patiënten meer kennis hebben... over chemotherapie van tevoren dan mannen? Ja, dat uh, weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet wel dat uh, uit eerder onderzoek... Er is niet zoveel onderzoek nog naar gedaan. Uh, wat de reden daarvan is. Het is wel zo dat mannen vaak meer het geïnteresseerd zijn echt in technische details. En wij hebben natuurlijk meer vragen gesteld in dit onderzoek... over bijvoorbeeld de bijwerkingen en de gevolgen ervan. Dat ja. zou een verklaring kunnen zijn. Ja. Oké, okay, hartelijk dank Julia van Weert. universitair hoofddocent communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Graag gedaan. Doe burgers. De overheid trekt zich terug. De omslag moet gemaakt worden door de mensen zelf. Dus moeten we steeds meer zelf doen. Maar kunnen we dat ook? Dat is een hele ambitieuze opgave. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland. De do it Het zijn mensen die doen. Ja, de oudere zorg wordt onbetaalbaar. Maar in plaats van de premies verhogen... zouden we ook kunnen denken aan een andere inrichting van die zorg. Sander Bartling kreeg een rondleiding van Jo van der Heijden... van de eerste zorgcoöperatie van Nederland, in hoger Loon. Daar is de zorg beter en goedkoper. Ben jij er één dag, Lies? Ik ben er drie... Oh. drie dagen. Drie dagen per week kom je hier uh, om. Uh, om hier, uh, ja, even even gewoon het gezelschap op te zoeken van anderen. En ja, uh, lekker ja. een beetje koffie drinken op een ander. Meneer Van der Heijden, het is druk in Steunpunt Ik tel wel twintig mensen. Mensen zijn aan het biljarten, mensen zijn aan het koffiedrinken. Bij de bibliotheek worden boeken uitgepakt. Hoe komt het hier zo druk? U bent maar een dorpje van wat? 2000 inwoners? inwoners zijn wij hier in nou Dit is een steunpunt waar mensen elkaar treffen. Vanochtend is hier door de storens een heilig mis opgedragen. Er staan twee biljarts, zojuist. Uh, biljart uh, wordt dus altaar gebruikt op het eerste moment. Zodra als het altaar afgeruimd is, dan uh, worden de bal erop gelegd. Ja, maar ja. even terug naar het begin. Dit is ooit begonnen vanuit een vraag van uh, dorpsbewoners die zorg ja. nodig ja. hadden. Ja, een bepaalde onvrede uh, slopen erin bij veel mensen... Hè, die steun koud aan moesten of die anderszins geholpen moesten worden... die uh, in een week tijd wel, wel uh, ooit twintig of meer verschillende mensen aan, uh, aan huis kregen. Ja, en dat, dat vind je niet fijn als je hulp nodig hebt. Dan spraken die mensen uit. Toen was de conclusie, wij willen zelf bepalen hoe de zorg eruit ziet in welke vorm we uh, aangereikt krijgen... en hoe wij daar zeg maar, ook ja, zelfsturing aan kunnen doen. Ja. En dat is het begin geweest van de zorgopdraad. Hoe oud ben je nou, Piet? 89. Ik zie hem s morgens hier zie ik hem met een handveger en een bezemtje... en een blik zie ik hem daar zaak rondom hier allemaal oppoetsen. Je woont hier in een aanleumwoon. En ja, die vindt dat geweldig om te doen. Ik kom elke dag met... Ja. Kunnen we tien, twee buiten komen? We zien steeds meer zeg maar, de uh, grote verzorgingstuizen. En toen is gezegd, wij gaan zorgen voor uh, de mogelijkheid de mensen in hun eigen dorp. En dat was de wens van die mensen. Ik, ik denk ook begrijpelijk, als ik uh, daar inschat, hoe uh, mijn ouders uh, ermee omgingen toen de tijd. Ik ben geboren in het dorp, ik heb er altijd gewoond, geleefd en gewerkt. Ik wil er ook sterven. En waarom is een, een, een coöperatie daar nou uiteindelijk de goede vorm voor geweest? Wat, wat kunt u wat je met de reguliere zorg niet zou kunnen doen? Coöperatie is de meest democratische vorm die je kunt vinden. De leden zijn de baas in een zorgcoöperatie. Er komt bij binnen een coöperatie. Je hebt geen winsthoogmerk, je hebt geen, geen, geen, geen winstbejaag. Uh, ga je even een verkeerde richting in of, of, of verkeerde ideeën uit willen voeren... of ideeën verkeerd uit willen voeren of wat dan ook... Dan word je bij je kraag. Ho, dat was het bedoel ik niet dan. Ja. Dat willen wij zo. Dat geeft op een bepaald moment best een de spanning misschien. Maar dat is ook het hele ja, mooie van, van een coöperatie. Dat is de bouwlocatie? Ja, dat is de bouwlocatie. Wij zien nu, zeg maar, onder de bomen doorzien... bij daar een paar prachtige villas noemen wij het toch. We zijn er nog niet zo gewend om hier zulke hoge gebouwen te hebben. Ja, van de kerk? Ja, precies. Nou, we lopen hier het, uh, het gebouw binnen. Dit is de begane grond. Uh, de zorgfila's. De zorgfila's, klopt. En nu horen we geluid. Er wordt nog druk gewerkt. Echt veel gebeuren. Wij willen per 1 januari wel erin trekken. Nou, als je ziet, de muren moeten nog, nog... Er moet nog heel wat gebeuren. Ja. Hier worden mensen gehuisvest die meer zorg nodig hebben. Ja, die in een fase komen van het lukt nou echt niet meer, dan moet er iets meer gebeuren. Dus wij proberen ook om die overgang van die mensen hier naartoe eigenlijk gestroomlijnd te kunnen laten verlopen. Ja. Ik ben ervan overtuigd, als mensen hun. Uh, vader of moeder hier uh, zeg maar moeten moet laten wonen. Dat ze zeggen van nou: ik wil best mijn vader of mijn moeder nog smorgens. Uh, Wassen, douchen, wat dan ook, hè, ontbijtje doen. De betrokkenheid die moet ook de kracht zijn, zeg maar om de kosten wat te yeah, drukken. Yeah. Het is net als de wijkverpleegster, vroeger was gewoon, je fietst naar de klant toe, je maakt een praatje en het steekt niet op die tien minuten. Er staat geen, geen uh, strak schema op. Uh, Twee minuten om iemands beter verschonen. Precies, uh, zeven minuten om, om, om een douche uh, schoon te maken dan nou. Helemaal niet nodig. Uiteindelijk, en dat blijkt ook, de kosten die wij daarvoor moeten maken zijn lager, absoluut lager, dan de normen die ervoor staan. Dat is ook het mooie ervan. Je kunt in ieder geval, maar binnen de uh, normen die er gelden, kun je nog meer doen dan wat er, zeg maar, geëist wordt. En net dat plusje. Dus deze zorg is efficiënter dan de reguliere zorg die eigenlijk uit een efficiencieslag alles op tijdmodules uh, heeft ingedeeld. Ja. Het verhaal wat u nu vertelt, denkt u dat dat een blauwdruk zou kunnen zijn... voor de toekomst van de oudere zorg in Nederland? Ja, ongetwijfeld. De, de omslag moet gemaakt worden door de mensen zelf. Niet door de overheid eigenlijk. Het zou toch te gek zijn in bijna een van de rijkste landen van de wereld. Dat we dat niet kunnen. Dat moet makkelijk kunnen. Serie was dat van Sander Bartling. Volgende week in Goedemorgen Nederland.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 Straks vogeltjes zijn interessante handelswaar voor criminelen. Eerst nu het ochtentumeur van Siska Dresselhuis. Ik behoor qua leeftijd tot de doelgroep van Omroep Max en de partij 50+. Plus. Niks mis mee, zou je zo denken. En bovendien niks aan te doen. Dus gewoon doorleven. Maar dat wordt wel een stuk onaangenamer... Als je in het mailbestand zit van de Ambo, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Die verrast je namelijk op gezette dagen met een nieuwsbulletin. En zo lees je dan op een ochtend, net voordat je de stad wilt ingaan om eens een gezellig kopje koffie te drinken, hun belangrijkste nieuwsfeiten uit de afgelopen week. Grootste koopkrachtverlies bij gepensioneerden. Korting pensioenen dramatisch. Stop ongelijke behandeling senioren. Nederland mist actief ouderenbeleid. Senioren vrezen onbetaalbare zorg. Geef oplichters met babbeltrucs geen kans aan uw deur. Grote groep 55-plussers voelt zich afgedankt op de arbeidsmarkt. En tenslotte, een derde van de autoverzekeraars weigert senioren. Je zou bijna niet meer naar buiten durven voor dat kopje koffie. Want eigenlijk zou je alle deuren weer dubbel en dwars op slot moeten doen... vanwege die babbeltrukkende oplichters. Dat kopje koffie kun je trouwens beter zelf zetten, want dat is veel goedkoper. Bovendien loop je buitenshuis zomer een besmetting op... en medicijnen moet je tegenwoordig zelf betalen... want die worden niet meer gedekt vanwege het verhoogde eigen risico. Trouwens, voor een bezoek aan de huisarts moet je binnenkort 750 neertellen. En je auto moet je natuurlijk ook van de hand doen... want onverzekerd rijden is levensgevaarlijk. Ik zou de AMBO willen adviseren zijn nieuwsbulletin toch iets wat anders op te zetten. Begin liever met, u leeft toch nog maar fijn in een huis met een dak, een kachel, een televisie en warm en koud stromend water. En u hebt te eten. Bovendien krijgt u AOW, of u nu een betaalde baan gehad hebt en premie hebt betaald, of niet. Alle reden dus om dat gezellige kopje koffie buitenshuis toch maar te gaan drinken. En voor de rest, Henk Krol, aan de slag. We rekenen op je. Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek. how much you mean to me there must be some other way to make you see if it takes my heart and soul you know i Thing met you to me are everything. Het is uh, vijf minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Deze week overleed een inbreker die exotische vogels wilde stelen... door een vechtpartij met de bewoners. Het uh, zal u niet ontgaan zijn. En dat geval staat niet op zichzelf. Want diefstal van dat soort vogels gebeurt steeds vaker. Zelfs door georganiseerde misdaad is erbij betrokken. Tant Verhoeven is eigenaar van een vogelgroothandel in loon Zand. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt die vogeltjes zo interessant, commercieel gezien? Um, nou, dit, dit, uh, dit, dit, dit, er zijn dus verschillende vogels. Er, er zijn goedkopere vogels die uh, niet beschermd zijn, die vrij makkelijk te verhandelen zijn. Dus waar niemand eigenlijk naar vraagt van, hé, hey, waar komen die vandaan? Nou, kanaripietje. een kanariepietje. Een kanariepietje, een, een, een, een, een zebravinkje, een, een grasperkietje uh, enzovoort. Ja. Er zijn ook vogels die de laatste jaren enorm in waarde gestegen zijn. En ik heb het idee dat die ook op, op bestellingen eigenlijk... Uh, uh, gestolen worden en dan vaak ook in het buitenland uh, verhandeld worden. En wat zijn dat voor vogeltjes dan? De, de, de, de duurdere vogels, dat kunnen dure papegaaiachtige zijn of, of het uh, ja, kunnen allerlei soorten zijn die in ieder geval zeldzamer zijn. Vaak zijn de duurdere soorten wel beschermd ja. en voor het, uh, het houden van beschermde vogels, uh, daar is het verplicht voor om een register bij te houden. Uh, dus die vogels zijn wel iets moeilijker te verhandelen, omdat je als houder altijd de herkomst moet kunnen bewijzen. Ja. En ja. maakt ze dat ook uh, duurder? Dus uh, uh, met andere woorden, hoe exotische, hoe duurder de vogel? Nou, het heeft niet alleen met exotisch te maken, het is gewoon puur een vraag en aanbod. Hè. Als er dus naar een bepaalde soort veel vraag is en weinig aanbod stijgt de prijs. Dat is niet anders dan uh, mm -hmm. uh, in, in, in, in, met, met andere producten. Ja. Ja. Welke vogel is dan op dit moment enorm in trek? Ja, u zei al even papagaai, maar is dat ook nog en een ja, bepaald soort ik, papagaai? Ik de meeste diefstallen van wat mij bekend is, dat zijn toch uh, vaak uh, vogels die uit, uit foliaires bij mensen in de tuin worden gestolen en dat zijn vaak ook goedkope vogels. Ja. Dus ik, uh, ja, ik weet niet, het soort mensen dat die weghaalt, ik, ik weet ook niet precies wat het zijn, maar dat lijkt, geen, dat lijkt me geen georganiseerde bendes, absoluut niet. Ik denk dat het gewoon mensen zijn die op een snelle manier een paar centen bij willen verdienen. Ja. Het komt zelfs voor dat bij, uh, bij, bij bejaardentehuizen en, en de kinderboerderijen dat daar uh, leeg leeggehaald worden. Nou, een kanarie brengt op dit moment 7 euro op in de 7 afloop. euro? Ja, ja, dus als ze er dan 20 stelen, hebben ze 140 euro. Dus ja, ik begrijp ook niet waarom mensen dan die risico's nemen, maar toch gebeurt het. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, u heeft daar geen verklaring voor? De, de, de, wat voor de de mensen dan bewegen. Ik, ik denk dat het, het stelen dus van echte dure vogels, dat, dat, uh, ja, dat kan winstgevend ja, zijn. Ja, dat snap ik dan nog. Maar, ja. maar, maar, maar 7 u, euro voor een kanariepiet? niet echt een verklaring, nee. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Um, heeft u zelf trouwens veel te maken met vogeldiefstal? In het verleden hebben wij uh, daar wel problemen mee gehad, maar we hebben uh, sinds vier jaar zitten we in een nieuw pand in Loon op Zand. Ja. En uh, dat hebben we zwaar beveiligd met camera's, uh, alarm enzovoort. En uh, ja, dat moeten we wel doen. Anders hebben wij denk ik ook regelmatig problemen. Ja. Ja. Is er trouwens een verband tussen de georganiseerde misdaad en vogelliefhebbers? Um, niet dat ik weet. Nee, ik. ik, ik, ik ik, ik begrijp dat het voor de media uh, interessant is om over de georganiseerde misdaad te praten. Uh. Maar, ik, maar ik, ik, ben er zo, ik ben ervan overtuigd dat de meeste die stallen niet door de georganiseerde misdaad... Nee, door wie uh, dan, dan wel? Want dat te vraagt te me dan toch af. Wie zijn ja, dat? Ja. Wie jatten die vogels? Ja, de, de, de, u zou eens... Ik, ik weet... Ik ken de, de, de, inbreker, de inbreker die... die uh, ja, ja, in die ken ik niet. Maar uh, nee. ja, dat zouden polities moeten vragen. Wat voor soort mensen dat zijn? Welke achtergrond? ja. ja. Goed, dat, uh, daar gaan we eens mee aan de slag dan. Ja. Dank u wel, Twan Verhoeven, eigenaar van een vogelgroothandel in Loon op Zand. Ja, dank u wel. Ja, u hoort de herkenningsmelodie van uh, Reporter, het onderzoeksjournalistieke programma van de KRO. Vanavond om tien voor half tien op Nederland 2 de uitzending Maxima's microkrediet. Fred Sengers, eindredacteur van Caro Reporter, is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, microkrediet, dat is uh, gewone mensen in arme landen een kleine lening geven. waarmee ze zich aan hun armoede kunnen onttrekken. Wat is daarmee aan de hand? Ja, dat is oorspronkelijk wel het idee. maar we zullen vanavond in de uitzending zien dat dat in de praktijk niet altijd zo gaat. In plaats van dat uh, de armste mensen geholpen worden. Uh, worden ze in grote schulden gestort. En dat heeft ermee te maken dat uh, microfinanciers enorm hoge rentes rekenen, tot boven de 100 procent. Je hoort in de uitzending vanavond een voorbeeld van 144 procent. Nou, dat betekent dat als je iemand 100 euro leent... dat hij na een jaar aan rente en aflossing 244 euro moet terugbetalen. Hoe heeft dat zo uit de klauwen kunnen lopen met die rentes? Ja, Het is allemaal met de beste bedoelingen begonnen. Um, dan heb je op een gegeven moment in 2007 in Mexico een bedrijf dat heet Compertanos... Uh, dat uh, is een microfinancier die met geld van hulporganisaties uh, kleine leningen verstrekt. Dat gaat in 2007 naar de beurs en dan halen de oprichters daarvan 500 miljoen euro op. Uh, dus dat betekent dat uh, met de investering van hulporganisaties uh, terugbetalingen door de allerarmste die mensen schatrijk zijn geworden. Nou dat zien andere banken en investeerders ook. En dan stroomt er opeens heel veel geld in de afgelopen vijf jaar in die microfinanciering dan zie je dat de voorwaarden om te kunnen lijnen omlaag gaan. Dus iedereen in de derde wereld kan zo'n lening krijgen. Ja. Soms meerdere per persoon. Uh, en niet alleen om een eigen bedrijfje te beginnen... om je eigen omstandigheden te verbeteren... maar bijvoorbeeld ook om een tv te kopen... Hm. Tja. En Maxima zelf, zien we die ook nog? Ja, Maxima <laughs> zelf komt ook even voorbij. We hebben natuurlijk, uh, zij is ambassadeur van het microkrediet... Uh, een verzoek ingediend om met haar te spreken over deze situatie. Wat zij daarvan vindt, uh, dat heeft de RVD helaas niet toegestaan. Ja, dat zat erin. Ja. Oké, okay, allemaal te zien. Vanavond om uh, tien voor half tien, althans Maxima dus niet... Uh, op Nederland 2 in KRO Report. Yep. Tot zover uh, deze KRO Goedemorgen Nederland. Voor meer informatie over dit programma gaat u naar www.kro.nl. U komt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GMNL Radio. En zometeen, na de hoofdpunten van het nieuws, lijn 1... met de kerstverse presentator Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Hey, goedemorgen Kajon. Uh, wij zijn neergestreken met de bus in Osdorp bij Slotenplas. Zo'n nieuwbouwwijk, zo'n groeiwijk ten westen van Amsterdam. Wel is verkeerd in het nieuws geweest. En er is een kentering opgetreden. Daar ga ik over praten met uh, een romantische auteur. Maar eerst het nieuws van... Uh, door Alt Megens Praat ons bij, op Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de verkiezingen in Duitsland volgend jaar... wordt oud-minister van Financiën Peer Steinbrück... waarschijnlijk lijsttrekker voor de SPD. Volgens Duitse media wordt hij maandag... als nieuwe leider van de Sociaaldemocraten gepresenteerd. De huidige fractievoorzitter van de SPD, Frank-Walter Steinmeier... zou zich hebben teruggetrokken. Het leger van Kenia is in Somalië de stad Kishmau binnengetrokken. Daarmee lijkt de val in zicht van het laatste bolwerk van Al-Shabaab... de islamitische rebellenbeweging. De opstandelingen boden volgens Kenia weinig verzet. Somalië en Kenia strijden allang tegen Al-Shabaab. Afvalverwerker Van Ganzenwinkel schrapt honderden banen in Nederland en België. Van Ganzenwinkel heeft in totaal 7500 mensen in dienst... van wie ruim de helft in Nederland. Vanmiddag wordt het personeel geïnformeerd. De afvalverwerker heeft het moeilijk door de economische crisis. Daardoor neemt de hoeveelheid bedrijfsafval af... Volgens FNV-bondgenoten gaat het ook slecht... doordat Van Gansenwinkel in 2007 is overgenomen door investeerders. Die zouden het bedrijf hebben opgezadeld met schulden. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Lijn 1. Elke dag bijzondere verhalen van de straat, uit het leven van nu en straks. Het is ochtend in Osdorp, in de mooie oude schoolbus zit ik tegenover mijn gasten en kijk uit over de sloten plas, over een plastiek van glas en met steen. We zitten bij het theater De Meervaart, winkelcentrum uh, om ons heen, hoge flats... Groen van de bomen, de tramlijn, 1 die gaat. Eh, nou, het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit in Osdorp, stadswijk die het dorpse al lang voorbij is. Mijn oma woonde er. Oma uit Sloten, de moeder van mijn moeder. Ik zie hier de jaren 60 flats nog komen: expansie van een stad in een groen Eldorado erbuiten. Zuidwestelijk van Amsterdam. Wijdbeens stond ik destijds als jochie op de rails... die werden aangelegd, bij het nieuwe eindpunt aan het Dijkgraafplein. Een woestijn was het nog toen. En die tram, die lijn 1, is nu 17. Lijn 17 geworden. In dat huis van mijn oma, waar van mijn broer wonen. En er waren wilde feesten daar, met uh, talking heads en met The Cure... En Osdorp, Osdorp veranderde mee met de tijden. Het Dijkgraafplein werd een revolte van kleuren. Onherbergzaamheid, onherkenbaar. Schotels, de nieuwkomers, hun talen, hun tinten. Hun ongebruikelijkheid en hun gebruiken. Rellen, de vaders van de buurt, bezorgde baarden. De machteloosheid, de vastbeslotenheid, de conflicten. Osdorp, Possen ook. Geen slaap tot! Dat is allemaal de randen, de omkeer ook. Een nieuwe bewoner. De indruk van een weergekeerde rust, een nieuwe orde. Maar is dat zo? En herkent u dat wellicht? Dat er bij een probleemwijk toch ook een kentering optreedt. Dat er iets anders aan de gang is. Of er een kentering in het vaderland plaatsvindt. Of dat u denkt, ellende zal er altijd zijn. U kunt daarover meepraten en bellen naar 0800 1121. De gast, die nieuwe bewoner, is schrijver, columnist, recensent Atte Jongstra... Man van Terwispel oorspronkelijk. Uh, beeldend kunstenaar ook. En uh, permanent en prominent lid van de Worstclub Mondiaal. Atten Jongstra, het leven heeft jou sinds kort in Osdorp gebracht. Hoe is het daar? Het is verrukkelijk. Het is alsof je buiten woont. Wilt u de microfoon iets dichter bij mond houden, meneer Jongstra? Zeker. Het is alsof je buiten woont. Ik vind het heerlijk. Ja, en daar zit ik dat dan allemaal te vertellen over mijn oma... en toen was het allemaal nog zo onschuldig en in wording... en toen ontstonden daar onlusten en wijkraden en toestanden waren er allemaal. Ja, dat, maar dat is geweest. Uh, ik tref hier alleen maar een ongelooflijk vredig, uh, vredige samenleving aan... van verschillende mensen met verschillende achtergronden. En ik zit daar middenin en ik voel me er bijzonder prettig bij... Hoe is het in Terwispel ondertussen? Terwispel is alles rustig. Terwispel, niet ver van haren... waar <laughs> vorige week de Facebook-rellen uitbraken. had niets te maken met immigranten. Want zo moeten we ze noemen, hè, sinds gisteren, van Jan Kuitenbrouwer. Allochtonen okay. is uit. Dan maar. NRC heeft dat bepaald. Um, puur wit feestje was dat. Witte, wit onheil. Wit vermaak. Zoals ook bij Ajax en FC Utrecht. Ja, dat, dat is natuurlijk hoe zo. Be, hoe bekijk jij dan? Jij bent wel een romantische schrijver. Hè? Je hebt uh, over uh, de Belgische-Nederlandse onrust ge, uh, geschreven. Je hebt over de heldeninspecteur geschreven. Over de 19e eeuwse verzamelaar Henry Fix. Ja, ik ben eigenlijk zelf een halve 19e eeuw hoor, maar nu toch echt helemaal in het moderne leven. En dan gebeurt dat met Facebook? Waar jij toch ook talloze vrienden hebt? Absoluut. Maar uh, ja, uh, het, met dit soort media moet je altijd uitkijken uh, hoe het werkt. En uh, dat je geen, geen uh, massabewegingen op, op gang brengt. Hè? Want een hype is gauw geboren. Je ziet bijvoorbeeld als iemand een, een, een fijne foto erop zet... hoe snel die door anderen wordt uh, verspreid. Of enfin, als het een uitnodiging voor een feestje uh, betreft dan is dat deels uh, baldadigheid om dat verder te verspreiden... van we zullen dat, dat, dat feestvarkentje eens even flink wassen. <laughs> en dan ontstaat er uh, een, een, een, een, een soort tsunami van reacties. En ja, dat is totaal uit de hand gelopen natuurlijk. Ze hadden dat dorp wel eens kunnen afsluiten. Hè, want uh, er is een discussie over dat die burgemeester wel of niet had moeten doen... <kliek> Inmiddels is er de onvermijdelijke commissie. Ja, de met die commissie. andere oude burgemeester. Ik heb het zelfs, ik was vorige week nog op reis, op vakantie in Amerika, ja. op CNN gezien. Ja. Haren haalde CNN in ja. Flagstaff, Arizona. Tot en 20 met Japan, seconden. geloof ik. Maar... Zo'n commissie kan toch niet voorkomen dat iets dergelijks school maakt? Kortom, hoe, hoe, hoe los je dit op? Nou ja, dat is moeilijk op te lossen. Maar uh, het lijkt me niet onverstandig om even na te denken... wat zo'n burgemeester in, uh, op zo'n plek op dat moment moet doen. En dat is niet uh, eerst wel een feestje en dan niet een feestje. Want dan denken ze van nou, misschien gaat het dan toch nog door. Dus dan gaan ze er natuurlijk, natuurlijk naartoe. Uh, wat hij had kunnen doen is zo'n dorp hermetisch afgrendelen. Het is de vraag of het dan niet buiten die... Uh, afgrendeling, uh, mis was gegaan. Ik weet dat ook niet. Maar daar kun je, daar, daar kun je um, um, over nadenken. Maar nogmaals, het was blank vermaak daar. Ja, ja. Nou ja. Hoofdzakelijk. Uh, ja. Zoals ook het vermaak van die hooligans. Maar ja, als ik hier naar Osdorp kijk, dan weet ik niet of, of uh, uh, iets, iets typisch blank... of iets typisch van de immigranten nou eigenlijk, eigenlijk nog wel bestaat... Ja, Dan vindt hier echt een fysieke integratie plaats. Van, je wordt gewoon buurtgenoten. Dat zijn achterhaalde stereotypen. Wat? Die, dat onderscheid. Ja. Weg daarmee? Ja, je ziet hier natuurlijk nog de, de oudere uh, flats. Uh, echte schotels, vol, vol schotels. En daar is de bewoning niet zo gemengd. Maar die gaan, komen de komende jaren allemaal af. En ik denk dat dat een heel erg uh, goed idee is... Uh, uh, je hebt uh, uh, dus nu in je eigen pand uh, immigrantenburen, als ik dat uh, nu volgens de nieuwe regels uh, goed zeg... Ik heb al prettige gesprekjes met die mensen gehad. Waar uh, gaat het dan over? Nou, dat gaat over gewoon burendingen. Je staat met een stuk karton uh, bij een container. Uh, een normale vuilcontainer. En uh, een van die buren zegt tegen mij... Ja, maar om de hoek staat een grote container... waar je al dat verhuiskarton, dozen... Uh, je koopt een nieuwe kast, het zit ook allemaal in karton. Die kleine containers zijn natuurlijk zomaar vol. Dus de woningcorporatie heeft dan een grote container neergezet... Hij wijst me wel open daar samen naartoe. Enfin, hoe is het met u? Waar komt u vandaan? Of enfin, blijkt dat hij uit een van die schotelflets is, uh, is uh, verplaatst naar, naar mijn uh, flat, zal ik maar zeggen. En dat gaat allemaal heel erg goed en gezellig. En uh, ja, het, het, is, het is fantastisch. Jij komt... Uit de Beethovenstraatbuurt Oud-Zuid, keurig. Waar de intellectuelen, waar de schrijvers wonen, die het vooral erover hebben. Nu ben jij uit die ring en zit je er midden in. Ja. Maar de ervaring is dus heel gunstig. Die is heel positief. Ik heb is eerst... dat dus een teken van een kentering, wat ik vroeg. Waar luisteraars ook over kunnen bellen op 0800 11 21. Doe dat graag. Is het een, uh, een duidelijk gevolg van een beleid? Absoluut, of zeg ja, jij, zeker. Ellende zal er altijd zijn. Nee, Komt helemaal niet. Nee, ik, ik, ben, ik ben geen pessimist. En uh, ik geloof dat dit een heel erg goede, uh, goed beleid is. Uh, uh, je, je, je, je, je mengt mensen met elkaar, en die hebben dan ook gemeenschappelijke belangen, ook al is hun achtergrond niet gemeenschappelijk. En die willen graag. Iedereen het is ook een kwestie van beleid. Van, niet alleen een kwestie van beleid, maar van mentaliteit. Uh, van samenleving. Ja, maar je krijgt de gelegenheid om een gemeenschappelijke mentaliteit te ontwikkelen op deze manier. Dankzij dit beleid. He, je hebt gemeenschappelijke belangen. Iedereen wil gewoon het liefst rustig en gezellig wonen. Daar ga ik vanuit. En natuurlijk hebben mensen wel eens ruzie onderling, maar dat heb je in wijken ook. Uh, uh, uh, hè? Dus. Uh, ik denk dat dit, dat dit uh, een, een wezenlijke oplossing is voor een probleem... Wat, uh, wat toch behoorlijke excessen heeft gehad in het verleden. Het beleid wordt hier mede bewaakt en gemaakt door Ahmed Bardoet. Zeg ik het goed? U zegt het goed. Bardoet, ja. van stadsdeel uh, Nieuw-West. U woont hier ook. Wat vindt u van de observaties van uh, Atty Jongstra... Die kerstvers is komen wonen? Een uh, uh, verse gedachte doet me ontzettend uh, goed. Uh, geen pessimist, een optimist. Dus ik ben ontzettend blij met een nieuwe bewoner in mijn stadsdeel die optimistisch is. Het leuke is... Uh, uh, meneer Ata uh, Jonster... Uh, die komt van de Beethovenstraat Waarschijnlijk heb ik in mijn verleden... als uh, hij een abonnee was van de NRC Hanselblad... Uh, de krant bij hem in de bus gegooid. <laughs> Dat weet ik niet. Hij is u nog dankbaar. Dus dat doet me erg goed. Dit klinkt allemaal heel erg positief, hoor, maar is het ook gewoon de werkelijkheid? Uh, ja, ik ben ook een optimist. Ik zie ontzettend grote stappen. Het is uh, absoluut niet... Uh, de, de oplossing zit hem alleen maar in het vernieuwen, in het slopen en nieuwbouwen. Het zit met name in het gedrag. Met name in het gedrag van de openbare ruimte. Ik ben heel erg... Op, nog optimistischer omdat de nieuwe bewoner door een oude bewoner... in die het stadsdeel opgevangen wordt en uitgelegd wordt... dat de karton dus niet in de ondergrondse container... maar in een aparte afvalbak die daardoor de coöperatie is neergezet. Ja, dat er geeft... zit dus een organisatiegraad ook bij. Zo'n afvalbak is een symbool van iets. Dat bindt de mensen elkaar. En ik zeg de samenleving... wij zijn als overheid faciliterend. Het zijn de bewoners die met elkaar agenderen. Atten, die... zegt, het ook al, Atten zegt het ook al. Het is een kwestie van mentaliteit. Het is een gedeeld belang. Maar mevrouw Bosman, heb ik aan de lijn geloof ik? Ja dat klopt, dat klopt. Marianne ben, Bosman, hallo. zijn dat u belt, u bent het er niet mee eens? Niet helemaal, nee. Uh, ik ben zelf ook iemand uit de Amsterdam-Zuid die in Amsterdam-Osdorp is opgegroeid. Mijn broer woont er nog steeds in de Aker en daar is sinds ruim een week een, een, een verhoogde burgerwacht bezig en ook politie omdat bij de mensen gewoon ruiten worden ingegooid. Toch Speert weer de is uitgebroken. Het mooie klein waar hij woont wordt in brand gestoken. Meubilair wordt uit tuintjes gesto gestolen en ook in brand gestoken. Dus zo prettig is het in bepaalde wijken nog helemaal niet. Dus wordt het hier te gunstig voor te stellen? Wat zegt u? We zitten het hier te gunstig voor op stonden. Dat ja, vind ik wel. Ja, ja absoluut. En wordt er niet ingegrepen dan daar bij die tuinen? Met, met er uh, nou, wordt de politie gebeld en dan komen ze wel eens kijken en zo. Maar uh, ja, die, die, die jongelui die weten precies wanneer de politie of de, of de, de, de vaders, want die lopen er nog steeds. Ja, ze zijn die slim die jongens. En dan, uh, dan komen ze weer naar buiten. Oud en nieuw is een drama voor die bewoners daar. Ja, oud en nieuw. Oud en drama. nieuw. Maar dat is het juist. Dat, dat herinner ik me nog van het eind van de jaren negentig, van de vorige eeuw. Toen is het hier dus echt vreselijk uit de hand. Gelopen, ja. maar dat zijn uh, toch, toch eerlijk gezegd incidenten of niet? Of is nee, het regel? Nee, niet, niet in die wijk, in de Aker waar mijn broer woont. De Aker, onderdeel. Ja, dat is de aker, een klein onderdeel van het. Uh, een, prachtig, een prachtig plein ja. uh, eigenlijk, maar, maar zo ongelooflijk vernieuwd al. Dood niet dood zo ver woont. van het dijkgraafplein wat ik uh, daar straks heb geschreven. Ja. Meneer Badoet, wat vindt u van. Uh, dank u wel, mevrouw Bosman, voor het voor inbellen. Wat vindt u van, deze, van dit commentaar? Er zijn natuurlijk wel incidenten. En het, het leuke ervan is, ik kom uh, een kwartier geleden uit de Aker. Ik woon zelf in de Aker. Mm. Ook wel eens mij... de ruiten ingepleurd bij u? Nee, nee die zitten er nog steeds in. Ook bij mijn buren en ook bij mijn overburen. Want ze, ze zijn er heel selectief. Bij, bij die bestuurder moeten we dit niet doen? Nou, waarschijnlijk weten ze niet dat een bestuurder daar woont. Nee, ik ben ook gewoon bewoner van dit stadsdeel. Ja. Waar mevrouw Bosman, dacht ik, uh, was de naam. Ja. Het heeft, is een, waarschijnlijk over de map. Dat is de midden vils akerpolder daar hebben we inderdaad de Joop-Wortmanplein en daar hebben we geregeld problemen. Ja. En uh, het gedrag, de overlast, zien we dus ook daar. <coughs> Excuus, dat heeft dus ook niet met kleur te maken. We zien het echt over de hele linie. En u heeft het over oud en nieuw. Uh, ik kan u vertellen dat ik de afgelopen twee jaar geen incidenten heb gehad. Als het, goed is, als het u goed opgevallen is, is er vanaf zowel in 2010 als 2011... Er geen incidenten Waar ik geweest. ook op doelde was iets in 1999. Ja. Uh, begin van, de, van onze 21e eeuw, meen ik. Ja. Het is toen vaker de pleuris uitgebroken. Ja. Osdorp Posse was daar eigenlijk een soundtrack van. Ja. Maar die zijn opgeheven. Die tijd is weg. Die tijd is voorbij. Is er dus een kentering? Is ja. dit typerend voor iets wat in Nederland aan de gang is? Of is dat een al te optimistische vraag? Nee, u had het net ook over haren. Dat is uh, een heel andere gemeente. En dat gebeurt naar aanleiding van een gezelligheid, het oproepen voor een feestje en dat loopt helemaal op de hand. En daar geef ik dus ook aan dat uh, de overlast en de problemen die er gecreëerd worden, heeft dus niet met kleur te maken. Het heeft met gedrag te maken. En ik zie inderdaad een kent erin. En het heeft ook te maken dat je aan de ene kant zegt grenzen stellen en perspectief bieden. Toch zegt mevrouw Martijn, die inbelt, dat de overheid nog te weinig aan integratie doet. Ja, dat klopt. Overheid en instellingen. Gisteravond postzegels, kinderpostzegels. Ik kijk op de site en um, de banner is volkomen blank en blond. Een, een blanke blonde school met één um, donker jongetje. Dat is niet de afspiegeling van de maatschappij. Nee, en maar we hebben meer het toch... Ingehaakt worden op. Ik woon zelf ook in Nieuw-West, Boosterlommer. Ja. Er moet ja. meer ingehaakt worden op de verschillende samenstelling op scholen van kinderen. Dat moet meer gestimuleerd worden, zegt u. Dat moet gewoon meer weergegeven worden, de, de afbeelding van uh, mooie, lieve blonde kleine kindjes. Dat klopt in Nederland niet meer. We zijn samengesteld. Ja, maar zijn we daar toch dan, dan niet al, al een aantal decennia mee bezig? Ja, maar het blijkt dus nu, het is 2012 en ik open de site van de kinderpostzegels en wat zie ik in de banner? Blonde kopies. En ik had gisteravond. Dat is dus helemaal verkeerd van de samenstellers van die banner eigenlijk. Ja, maar wat is de stichting kinderpost, zeg? Dat is een stichting, dat zijn overheden. Die gaan niet mee met de tijd. Ze mogen zich dit wel even aantrekken, zeg... voordat ik er weer zo'n postzegel oplik. Ja, dat vind ik dus ook. Dus wij, wij burgers, wij leven samen met elkaar. En dat ja. gaat perfect. Dat Want dat zei Atte Jongstra ook al. Het is een gedeeld belang. Mevrouw, oh. uh, meneer Badoet uh, bevestigt dat... Het is ook een kwestie van mentaliteit. Maar incidenten blijven dus, pla blijven dus plaatsvinden. Nee, het zijn geen incidenten. Uh, uh, ja, de incidenten blijven plaatsvinden. De scheiding tussen, als ik het heel zwart-wit zeg, blank en zwart blijft ook bestaan. Omdat vanuit de bovenmeester, vanuit de bovenkamer... nog veel te weinig wordt ingehaakt op het fenomeen. Jongens, we moeten het met z'n allen maken. En er zijn zwarte scholen en de kinderpostzegels worden in mijn buurt gebracht door islamitische meisjes. En niet. Dat door... dan weer wel, dus. toch? We blijven toch even toch in Osdorp. Atte Jongstra, uh, hoe vind jij uh, dat er nu uh, gereageerd wordt? Wat vind jij van de opmerkingen hier in de bus? Ja, nou, ik sluit me bij meneer Badoet aan. Ik heb nog geen enkele ongeregeldheid gezien. Behalve een burenruzie aan de overkant. Maar dat heb ik. Ik heb dat in Amsterdam Zuid ook wel meegemaakt: dat een vader en zoon achterna zat. En luid Want ik wil dat soort dingen komen overal voor. In de beste families, zoals men zegt. Ik vind hier alleen maar een hele vreedzame, vrolijke, eh, bonte samenleving aan. Ik kijk mijn ogen uit als voormalig Amsterdam-Zuidbewoner. Maar ik vind het geweldig. Ja. En daarbij. Er is heel erg veel genomen. Een uitnodiging voor de grachtengordel om allemaal maar in Osdorp te gaan wonen, toch? Er, er is een begin gemaakt, dat we dat ik <laughs> zo willen ja, uitdrukken. Ja. Maar nou, even, nou, nou, nou, in alle ernst, we hebben net verkiezingen gehad. Die waren toch ook wel een heel duidelijke reactie op... wat de uh, afgelopen jaren aan mwa, mwa, rancune in de samenleving is geweest. Wat er over, over dit soort wijken is gezegd. Denk jij dat dat ook mee zal spelen in een bredere omslag dan in wijken als Osdorp alleen? Ik hoop dat... Waar uh, nu ook het gedeelde belang zo genoemd wordt. Ik hoop dat de, de, de bewegingen van meneer Wilders uiteindelijk uh, zijn omgeslagen in een anti-reactie op zijn uh, verwerpelijke uh, gedachten. Ik, ik hoop dat hij dus in die zin nog iets positiefs uh, teweeg heeft gebracht. Ook hij heeft dramatisch stemmenverlies geleden. Ik hoop dat... Dat was dat... natuurlijk zijn geheime strategie. Ja. Om het zo te doen. Ja, dat zal, dat zal zo wezen. Maar hij heeft het wel op een bijzonder verwerpelijke manier gebracht. Maar dat is misschien uitgewerkt en werkt dus omgekeerd toch. Ja. Bent u het daarmee eens of niet mee eens, meneer doet? Ik ben het daarmee eens. Uh, ik denk dat de prikkel die gegeven is door uh, Wilders, dat i, uh, iedereen heeft wakker geschud. Want laten we eerlijk wezen, ik heb wel eens de neiging om te denken, er was overheid soms. Uh, de bewoners en de ondernemers wat lui maken... door te zeggen van, gaat hij rustig slapen, wij maken het Geert veilig. Geert heeft het even scherp gezegd. Ik denk dat het, ja. En zo iedereen geconcentreerd het, ja. op wat het werkelijke belang is... namelijk het algemeen belang. Absoluut, absoluut want het gaat nogmaals... Je bent Bedankt, hier. Geert. Nou, uh, ja, ook Dant Geert dat zei best wel, die scherpte uh, is altijd goed om maar, elkaar scherp in te houden. je moet dat wel wegwezen. Ja. Uh, nou, wat je, je ziet hier op het Oldsdorplein is het natuurlijk ook een stadsdeel wat echt een pionier stadsdeel is geweest door de jaren heen. We bestaan dit jaar 60 jaar als westelijke tuinsteden. En wat we uh, door de jaren heen hebben meegemaakt... Het waren eerst de, uh, de Duitsers. Toen heette het nog meer. Dat is echt eeuwen geleden. En daarna kwamen de Vriezen en de, en de mensen uit de Achterhoek. En daarna de Molukkers en de Indiërs. En, en dan de jongstra de... uit Terwispel. Nou, uiteindelijk, ja. En dat, zijn toch, dat is toch een dynamisch verhaal. Wat dat betreft is Nieuw-West en ook het leven geen foto, maar een film. Het staat niet stil. Zeker. En het gaat vanzelf, als je op een gegeven moment en het een gaat met, dingen... Het gaat met toppen en dalen. Het multiculturele drama van Paul Scheffer, zoals hij dat ooit schetste, ook in de NRC van Jan Kuitenbrouwer en de Immigranten, beleeft hier dus een nieuw hoofdstuk, ook, Atte Jongstra. Volgens mij wel. Ik zie... Uh, Niet meer denken in de oude fase van het, van het multiculturele drama, maar in een nieuwe fase. Ik zit daar tenminste helemaal middenin en ik zie alleen maar positiefs. En ik heb een beller aan de telefoon die in het verdeggelijke wijk woont in Arnhem. Ja, dat klopt. Vertel, wie ben jij en wat, wat beleef je? Ik ben uh, Raymond en uh, ik woon in uh, Arnhem in uh, de wijk Klaarlo. We zijn wereldberoemd geweest in uh, 1989 met uh, opstand uh, tegen de drugsoverlast... Uh, Waardoor uh, Klarendal, de bevolking uh, uh, zelf het heftig in handen heeft genomen. En uh, het beleid uh, van de uh, uh, laatste 15 jaar door volkshuisvesting in gemeente Arden heeft ertoe geleid uh, dat uh, door uh, vernieuwing en renovaties in de wijk onze wijk heel mooi geworden is. En ook uh, dat uh, uh, de gemeente. Uh, uh, gestimuleerd heeft dat bewoners uh, meer activiteit met elkaar ondernemen. Ook daar dus een waar kentering. We gewoon ook uh, allocht, zogenaamde uh, uh, allochtonen en autochtonen, uh, met elkaar uh, veel meer uh, dingen samen doen. U beleeft ook, en dat, ook dat gedeelde belang. Uh, de sfeer verbeterd daardoor. Ja. U kunt overigens uh, nog en er ook, uh, niet alleen inbellen, maar ook mailen naar lijn 1, apenstaartntr.nl en voor twitteren, hashtag lijn 1. In toetsen. Um, ik heb ook al een mailtje gehad. Hier een ander mailtje. Afschaffen van de minister van Immigratie in een tijd van grote multiculturele problemen is een. Godspe, lees ik hier, uh, dat is een uh, meldje van Jan Bakker, dankjewel. Probleem is dat tot nu toe deze minister zich presenteerde als minister... die de immigratie tegen moest gaan, in plaats van de minister... die de problemen gepaard gaande met het maatschappelijke gegeven... van de immigratie aan te pakken. Ja, dat is natuurlijk ook een, een voorzet voor een, een nieuwe minister. We, we zijn aan het formeren, tenslotte. En ze luisteren allemaal mee. Meneer, wat doet hoe zit dat? Daar moet je duidelijk op letten. Er moet een minister voor zijn. Nee, wat mij betreft niet. Uh, we moeten vooruitkijken. Wat is immigratie en wat is integratie? Uh, we zijn allemaal En uh, Voor mij is het heel belangrijk. En, uh, er zijn problemen. En die moet je benoemen. Die moet je ook uh, hard aanpakken. Dus grenzen stellen en perspectief bieden. En een minister van Integratie, dat werkt beklemmend, belemmerend. Ik, uh, u heeft ongetwijfeld recent cijfers gelezen. Het gaat u zegt om... eigenlijk dat is een minister die er te veel op wijst dat het, dat het nog niet opgelost is? Uh, niet, niet opgelost. Je moet het niet hebben over uh, van uh, we moeten de, de grenzen uh, sluiten. Nee, minister van het multiculturele multi feest? Nee, minister uh, van, uh, van Werkgelegenheid. Zorg dat er werk is. Minister van het Onderwijs, of minister het onderwijs van het is. algemeen belang misschien. Uh, nou, misschien ook wel. Hè, van, dat, dat we dat samen, dat we hier in Nederland uh, multiculturele samenleving zitten. Misschien is dat misschien is gewoon het uh, meest simpele woord en een minister die dat ook, maar het vaakst weer benadrukt... dat samen, in plaats van wij en zij... Ja, misschien moeten wij dan over tien jaar ook weer een minister gaan hebben... die moet gaan zorgen dat de jongeren die hier uh, high potentials... die het land willen verlaten vanwege het klimaat... zorgen dat we een minister hebben om die jongeren weer terug te halen. Ik doe daar niet aan mee. Ik zeg grenzen stellen, een minister voor allerlei dingen die belang zijn, belangrijk zijn... Mensen zijn hier naartoe gekomen niet om, te leren, niet om te leren schaatsen. Die zijn hier naartoe gekomen voor een beter bestaan, voor een baan. Die zijn voor goed onderwijs, voor hun kin kinderen gekomen. Daar moet het over hebben. En dat er inderdaad mensen aan de overkant die honger hebben... en die eh, denken van god, dat is laag hangt vrijheid, daar zou ik ook naartoe willen. Dan heb ik het over Afrika naar Europa mm -hmm. toe. Dat zal je altijd houden, dat is door de jaren heen geweest. Dus ik zou het niet hebben over een minister van Integratie... Uh, als we toch aan het bezuinigen zijn, uh, laten we daarop bezuinigen en zorg dat we juist die middelen inzetten voor goed onderwijs, voor werkgelegenheid. 39% onder sommige jongere bevolkingsgroepen in Nederland is werkloos. Dat zijn Spaanse tafereelen. Als wij niet uitkijken, dan verliezen we een generatie... van laagopgeleiden die niet meedoen. We verliezen een generatie van high potentials... die het land verlaten, omdat zij... Eh, namelijk het klimaat niet, niet prettig vinden. Er komt nog een vergrijzingsgolf van op, ons aan, op ons af in Nederland. Als we niet uitkijken, dan moeten we straks... De jaren, eind jaren maar 60 en jaren in ja, ons 70, dorp zijn de, we een heel end. Nee, ik zeg niet Astro dat Jongstra, we een heel zijn, hoor. de dat is ook nog genoeg om over te schrijven. Wij hebben... Uh, Tijd te weinig om het helemaal af te ronden. om het helemaal uit te diepen. Maar we zijn toch in ieder geval een stuk verder. Dit was uh, lijn 1 uit Osdorp. gemaakt door uh, de hele gang: Bart van der Klis, Hans Twint, Momo Zarou, Rien Aarts. Fatima Baja, Mario Zuilen. en uh, aan de knoppen Martin Hulshof. met uh, stagiair Pas Gingenhuis. Morgen Nadia weer. Brands met boeken. De ontdekking van de aarde. Geoloog Peter Westbroek schreef het boek en is vandaag de gast in Brands met boeken. Gesprek over een optimistische, glorieuze toekomst voor onze planeet. Radio 1. Vanavond van 7 tot 8. De ontdekking van de aarde in Brands met boeken. Het nieuws van alle kanten. Pensioen Driedaagse.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 Dit is Radio 1.